Vakbond CNV is blij dat een deel van de Imtech-medewerkers hun baan behoudt, maar benadrukt dat het grootste deel van de werknemers van het vandaag officieel failliet verklaarde bedrijf nog in onzekerheid verkeert. Bij het bedrijf werken zo'n 3000 Nederlanders, 1300 van hen behouden hun baan. Of dat ook geldt voor de overige werknemers hangt af van de curatoren die proberen de onderdelen waar ze werken te verkopen. Sinds Engeland een rookverbod heeft ingevoerd in openbare gelegenheden in 2007, is het aantal doodgeboren baby's met bijna 8% gedaald. Onderzoekers bestudeerden ruim 52.000 gevallen van doodgeboortes en ruim 10 miljoen gewone geboortes, gedurende een periode van 16 jaar. Ze schatten dat in de eerste vier jaar van het Engelse rookverbod de dood van zo'n 1500 is voorkomen.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 Het weer nog er trekken er trekken flinke regen en onweersbuien over het land, mogelijk met zware windstoten. Morgen is het nog zomerswarm, maar er vallen wel wat buien en er is opnieuw kans op onweer. Dit was het. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht.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 And amplifying when we coming with this swing. Just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 Het is nog 20 jaar. Zie je in Zandvoort. En jij bent erbij. Zie je See? dans ce désert j'ai cherché ton âme dans les froids de... the moon. De zon Adams in the air Organisms in the sea Sun en yes me We're made of the same things Get out het ritme van ZFR via de kabel op 104.5